You're Sometimes in the closet at night, you can hear them rattling bones. Taking bets on your future and your current postal zone. It's a spooky equation, but check yourself, Jack. You're in a great unknown. Code.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 Het Britse topmodel Naomi Campbell legt vanochtend in Leidsendam een getuigenis af in het proces tegen Charles Taylor. De aanklagers van het Sierra Leone tribunaal willen met haar getuigenis bewijzen dat Campbell een zogenoemde bloeddiamant heeft gekregen van de ex-president van Liberia. Taylor wordt ervan beschuldigd dat hij in ruil voor bloeddiamanten wapens en trainingen heeft gegeven aan rebellengroepen in buurland Sierra Leone. Tijdens de burgeroorlog in de jaren 90 zijn in dat land duizenden mensen verminkt en vermoord. Taylor spreekt alle beschuldigingen tegen. Voor de ingang van het speciale hof voor Sierra Leone in Leidschendam... staan tientallen journalisten, cameramensen en fotografen. Unilever heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De omzet van het levensmiddelenconcern steeg met ruim 12 procent... naar 11,7 miljard euro en de winst kwam uit op bijna 1,2 miljard... Een stijging van 39 procent. De winst is voor een deel te danken aan besparing op de kosten. Maar ook aan de goede resultaten die Unilever heeft geboekt in opkomende markten als Turkije, Brazilië, China en Indonesië. In Europa was er sprake van een lichte omzetdaling. Vooral in Griekenland viel de omzet tegen door de financiële crisis waarin dat land verkeert. Unilever is voorzichtig optimistisch over de resultaten voor de rest van het jaar. In een deel van West-Brabant mogen mensen tijdelijk geen groenten en fruit uit eigen tuin eten. En boeren moeten wachten met oogsten. Dat is het gevolg van een brand die dinsdag woedde in een schuur in de gemeente Moerdijk. Bij die brand zijn schadelijke stoffen vrijgekomen die mogelijk op de gewassen zijn neergedaald. Het RIVM doet onderzoek in het gebied. En daarin liggen onder meer de dorpen Etteleur, Hoeve, Oudenbos, Prinsenbeek en Rukven. Het weer vanuit het westen is stapelwolken en enkele buien. Het in het zuiden kans op onweer. In de tweede helft van de middag opklaringen. Middagtemperatuur ongeveer 20 graden. Morgen is er meer zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journal.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 Smile, you're unfair